Doreen Bouwman met het NOS Journaal. Er komt een coalitie van landen die willen helpen om een Europees vredesplan voor Oekraïne te maken. Dat is afgesproken op de Europese top in Londen. Het plan wordt dan voorgelegd aan de Verenigde Staten. Daarmee komt er een Europees alternatief voor de besprekingen tussen de VS en Rusland. Welke landen die coalitie gaan vormen is nog niet duidelijk... maar in elk geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doen mee... Premier Schoof, die ook bij de top in Londen was... zei dat hij namens Nederland geen concrete toezeggingen heeft gedaan. Ook Canada deed dat niet, maar zei niet uit te sluiten... dat het straks deelneemt aan die coalitie. Op de top is ook afgesproken dat militaire hulp aan Oekraïne doorgaat... ook als er een bestand komt... en dat de Europese sancties tegen Moskou intact blijven. Daarnaast vinden de regeringsleiders... dat Oekraïne aan tafel moet zitten bij gesprekken... over een einde aan de oorlog en een onafhankelijk land moet blijven. Berichtenapp Signal zal nooit gegevens van gebruikers delen of verkopen. Dat zegt de topvrouw van de berichtendienst tegen Nieuwsuur. Het gebruik van de app groeit hard. Nu veel mensen een alternatief zoeken voor de apps van techgiganten... die zich openlijk achter president Trump hebben geschaard. Signal verzamelt geen metadata als profielfoto's... of informatie over je locatie en je contacten, zoals bijvoorbeeld WhatsApp. Signal staat al weken in de top drie van meest gedownloade apps. Terwijl op veel plekken in het land volop carnaval wordt gevierd, gebeurde dat gisteren in Amsterdam voor het laatst. Vereniging De Ossen Knarren uit Osdorp was al de enige carnavalsvereniging in Amsterdam, maar houdt na 53 jaar op te bestaan vanwege geldgebrek. De vereniging vindt het erg jammer, maar zegt tegen AT5 dat ze ook totaal niet thuishoren in de hoofdstad. Het weer, het is helder en op veel plaatsen gaat het vannacht enkele graden vriezen. Er kan ook mist of nevel ontstaan. Morgen begint op veel plaatsen daarom grijs. Daarna breekt de zon door en dan wordt het tussen 8 en 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 terug bij um, in gesprek met moesten moest er zelf even over nadenken een beetje als dus je je eigen programma maakt ik zal deze, deze cd even afkondigen, Richard. Het is uh, Mindfulness van uh, Davidson. Daarmee hebben we uh, het vorige uur afgesloten en beginnen we dit uur. En dat kan, want er staat namelijk maar één track op, op die hele cd. En dat is van 57 minuten. Dus uh, je kan lekker gaan zitten en je, verder gaan omkijken meer naar. Um, en dat staat eigenlijk allemaal natuurlijk in het uh, ja, Mindfulness. Dat past bij Richard Buitenhek. Hij heeft er... Uh, nou, kan je zeggen, je hebt er je werk van gemaakt? Nou, niet helemaal natuurlijk, hè? Nou, het is een uh, soort rode draad door mijn werk. Toch wel. Ja. Nou, nou je, dat kunnen we in ieder geval dan wel zeggen. Uh, we hebben het uh, vorige uur afgesloten met uh, een, een kleine opmaat naar, uh, maak naar uh, uh, dit uur natuurlijk met wat je doet als coach. Je hebt het even benoemd in het vorige uur. Uh, waarom ben je mensen gaan coachen? Ik was uh, 25 jaar geleden... of nou ja, ja, 25 jaar geleden tot 20 jaar geleden... was ik verandermanager bij Atos. En uh, toen ging ik in die periode een wandeling maken... naar Santiago de Compostela... Oh, dat heb je ook nog gedaan. Zo. In, 2002, in 2002. In hoeverre was dat confronterend voor je? Dat, dat Niet. Ze, niet? <laughs> je hebt gewoon lekker gewandeld. Ja, ik ben eerlijk gewandeld. Oh, er zijn mensen die zichzelf gigantisch tegenkomen. Ja, weet je, als je al wat voorwerk hebt gedaan... dan valt het wel mee als je die wandeling maakt. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nee, ik vond het een heerlijk ontspannen wandeling. En uh, er was heel veel overnachting En uh, overal was eten en drinken. En heel veel lieve en leuke mensen... ...waar ik hele leuke gesprekken mee heb gehad. Hmm. Dus ik heb gewoon een hele fijne, goede tijd gehad. Maar wel twee dingen kreeg ik als boodschap mee tijdens de wandeling. Uh, dat is schrijf een boek en ga voor jezelf beginnen. Hoe bedoel en... je, kreeg ik mee van wie? Of ja, wat? dat was eigenlijk de spiegeling die ik kreeg van mensen waarmee ik sprak. Oh. Als ik dan uh, gewoon met ze sprak... ...en we hebben het heel vaak over uh, zingeving en passie en, en spiritualiteit... Soms kan je in een uur met iemand praten en dan weet je nog niet hoe die heet, maar dan weet je wel uh, wat voor zingeving is. Mm. Um, dus dat kreeg ik echt terug van mensen. Nou, volgens mij moet jij een boek schrijven, zeggen ze dan. Op die manier. Of ja. uh, volgens mij moet jij voor jezelf gaan beginnen. Nou, dus uh, zo gezegd, zo gedaan. Dus na, na de wandeling heb ik een uh, boek geschreven. Dat is wel eens waar nog even op zich laten wachten. In 2017 is het er uitgekomen. En uh, ik ben voor mezelf begonnen. Voordat we uh, over het <laughs> boek uh, beginnen... even uh, die, de wandeling. Ben je vanuit Haarlem begonnen te wandelen? Nee, vanaf Floppie. Uh, dat is in uh, Zuidoost-Frankrijk. Uh, op het massief centraal. En dat is 1600 kilometer naar uh, Santiago. Dus oh, 800, 800 in Frankrijk 800 in Spanje. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, de duizend mijl zou je kunnen zeggen. Ja, ja, oké. Okay. Want vanuit Haarlem, dat kan hè, vanuit ja. Haarlem beginnen. Maar uh, dat was iets te ver uh, of te veel van het goede. Ja, ik had gewoon een baan hè. Dus uh, ik, oh, ja. een beetje, ja, ik heb 4,5 maand vrijgenomen. Het grappige was misschien ook wel leuk om te vertellen dat ik... Uh, zo geloof ik veel werkte uh, dat ik uh, die hele 4,5 maand gewoon vakantie kon opnemen. Dus ik had zelf overgewerkt. Ja, Oké, okay, uh, okay. ja, ja, ja, ja. ja. ja dus ik, ik vond het trouwens heel moeilijk om, uh, om dat bespreekbaar te maken bij mijn werk. Want ik, ik, had, ja, ik was een interim, uh, interim man, dus dat ging echt over uurtje-factuurtje. Ja. Dus ik denk: van, Oh god, uh, hoe krijg ik dat voor elkaar? En uh, toen heb ik in november 2001 uh, mijn baas uh, een gesprek gehad. Ik van, ja, ja, dit en dat. En ik zou wel weg willen, maar ja, ik weet niet of dat kan. En uh, toen zei hij van nou, toen begon hij eigenlijk heel hard te lachen. Ik zeg gewoon, waarom lach je nou? Ja, zegt hij, ik ben net een half jaar weg geweest. Dus uh, oh. ik, ik kan je dit niet, uh, niet weigeren. Nee, nee, nee, nee. Dus toen was het eigenlijk kat in het bakkie. Ja, toen ja. ben ik uh, in april, het, de maand of dit jaar, erop ben ik weggegaan. Ja. En, en toen het boek... Um... Had je bijvoorbeeld, bijvoorbeeld al een, een, zeg maar een, een, een heel verhaal of een leidraad... van hoe dat boek eruit moet gaan zien in je hoofd? Of je zit op een gegeven moment toch tegen een wit vlak aan te kijken. Wat je moet gaan vullen. Ja, Het, uh, het is heel organisch gegaan. Toen ik, de, toen ik terugkwam van de wandeling... toen had ik een titel in mijn hoofd. En dat was Heeft God een marketingprobleem? <laughs> Omdat ik... Uh, kijk... Het, dit is misschien voor heel veel mensen heel bizar... hoor, wat ik nu ga zeggen, maar... de informatie die ik heb... is dat God heel graag wil communiceren met, met, met mensen. Alleen mensen maken het zelf heel erg ingewikkeld. En, um, Waardoor? Ja, dat kan bijvoorbeeld door de religie zijn... Door de afstand. Bijvoorbeeld katholicisme is bekend. Hè? Dat je dus heel erg uh, veel afstand houdt. Ja. Je mag de Bijbel niet lezen. Dat, dat moet dan de, de, pas, de pastoor uh, die moet daartussen zitten. Uh, mensen hebben ook een heel... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen. Maar een soort verheven idee over communiceren met God... Um, maar het is helemaal niet zo verheven. Het is helemaal niet zo ingewikkeld. En dat bedoel ik dat je gewoon, als je met God wil communiceren, dat je er gewoon een gesprek mee kan gaan hebben. Dus ik heb het niet over bidden. Nee. En je hoeft al... ook niet bij een religie aangesloten nee. te zijn. Nee. Nee. nee. bij, bij spreken. Uh, dat is ja, heel bevrijdend eigenlijk. Ja, ja. En ja, natuurlijk ook. God die heeft helemaal niks met. Uh, ja. Ik, ik wil niet zeggen dat hij uh, niks heeft met religies. Dat is natuurlijk niet zo. Maar hij. Het, het maakt hem niet uit of je nou moslim bent of katholiek of, of protestant. Weet je, dat zal hem allemaal een worst wezen. Ja. Het gaat erom wie jij bent als mens. En uh, dat, je, uh, ja, dat je gewoon, laten we zeggen, een soort, soort van je best doet. En, uh, en, en niet al te veel katten kwijt uithaalt. En dan, dan, dan, dan, ja, dan vindt hij het allemaal goed. Ja. Kan je jezelf uh, typeren als een gelovig man? Ja, zeker. En, nee. en dan het uh, ja je zei het in het eerste uur al je bent uh, net zoals ik katholiek opgevoed nog steeds naar de, nee. de kerk nee ik heb me uit, toen ik twintig was heb ik me uit laten schrijven oké okay. oh, oh, zo jong ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik was je het, klaar mee nou weet je alle, alle religies ben ik klaar mee hmm. omdat uh, het is allemaal uh, de, de mens is daar toch tussen gaan zitten ja en dat is nooit ten goede geweest Nee. Weet je en als je dus hele zuivere spiritualiteit be, be, bedrijft, dan vind je alles een uh, beperking. Bijvoorbeeld, het katholieke geloof heeft heel veel goede dingen. Maar wat ik bijvoorbeeld heel moeilijk vind, is dat je hele oude rituelen hebt. Weet je zo'n kerkdienst bijvoorbeeld. Er zijn nou heel veel oude rituelen. Ja, ik word daar zelf heel stoffig van. En hmm. Dan denk ik, ja, ik word er niet blij van. Ik, ik, ik krijg daar geen fijn gevoel van, weet je, als je dan in zo'n kerk uh, zit. Ja, nou, ik vind het heel herkenbaar. Uh, mijn uh, mijn haat jegens, uh, de katholieke kerk... Is uh, eigenlijk uh, nog verder toegenomen toen ik vernam dat mijn stamvader uh, door de inquisitie op het Hof van Maastricht in 1573 werd onthoofd. Dat was, en uh, toen had ik zoiets van ja, dat is dus ook de kerk. Hè. Dat ja. is, het is gewoon een machtsinstituut. En uh, die mensen gewoon ter dood brengt. Dat nou dat, terwijl ze wel uh, roepen van ja, uh, God is liefde. Dat is, mm. is niet met elkaar te rijmen natuurlijk. Hè. Nou was dat wel misschien de verzachte omstandigheid. Het was natuurlijk vooral de koning van Spanje. En dat was niet zozeer de kerk. Die, dus het was wel ingegeven. Omdat de koning van Spanje die wilde dat wij allemaal katholiek waren. Want hij was ook katholiek. En anders zouden we afvallig worden. Ja, ja, ja, ja. Dus dat was ook heel erg politiek. Uh, ja, precies. precies ja. Maar bijvoorbeeld... Uh, de, de, de, de, de, hoe, hoe heet het? Oh god. In, in Zuid-Frankrijk had je de Qataren. Ja, ja, ja. Nou, dit is ook zo'n vreselijk verhaal. Ik weet niet of je dat, dat kent. Ja, en de beste mensen zijn op de, op de brandstap gezet. Ja. Zetten. ja. ja. Een en weet over... je waarom? Weet je waarom? Omdat ze geen afstand van hun geloof wilden doen. God. Nee. Oh? Omdat ze een schuld bij de Franse koning hadden. Oh, okay. Koning ik geloof toen Louis, uh, Louis XIV, dus uh, Lodewijk XIV, die had heel veel geld geleend bij de Qatar. Want het was een groep die, waar het heel goed ging. Die, ja, die hadden een hele mooie spirituele levensstijl. Waarbij ja, ze gewoon heel succesvol werden. Dus hmm. ze hadden heel veel kastelen en, en gewoon heel veel geld. En die Franse koning had een hele rijke manier van leven. Want die had helemaal niet zoveel geld. Dus die heeft toen heel veel geld geleend van, uh, van de Qatar. En op een gegeven moment dacht hij, ja, dan moet ik het terug gaan betalen. Maar dan had hij niet zo zin in. Toen heeft hij samen een pact gesloten met, uh, met de paus toen hebben ze gewoon gedacht van nou weet je want, dan, uh, want de paus zag ze ook helemaal niet zitten natuurlijk nee, ze waren nee. ze waren een dan de paus <laughs> ja, ja, ja. dus die hebben toen gewoon gezegd van nou we pakken ze gewoon op en ze gooien ze allemaal op de brandstapel ja, nou, ja. Nou, dat is toch vreselijk dat bedoel ik dus hè? ja maar goed uh, dat een klein zijlijntje altijd leuk uh, <laughs> maar terug naar jouw boek uh, wat was het ook weer waar God is een Oh ja, die werkt ja die hard. heeft God een marketingprobleem? Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Om, omdat ik echt denk van... God wil wel graag met iedereen communiceren... maar hij kan het niet overbrengen op de mens. Ja. Ik denk, nou, voor mij is dat een marketingprobleem. Ja. En toen wilde ik in het boek dus gaan uitleggen hoe, hoe dat dan werkt... en hoe je dan wel gewoon op een normale manier kan verhouden tot God. Hmm. En dat je wel op een normale manier met hem kan communiceren... Maar dat is het niet geworden. Maar dat is niet geworden. Waarom niet? <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb de gaandeweg al... ging het toch een andere kant op. Ik heb er jaren mee uh, rondgelopen, maar weet je, dan wat jij dan net zei: van ja, dan heb je er op een gegeven moment dan zit je en dan moet je de, de eerste zien. En uh, weet je wel, en dat, uh, dat heeft me toch, uh, vond ik toch te moeilijk. Dus dat heeft nog heel lang aange, aangeleund. Mm. En op een gegeven moment moet ik wel zeggen dat ik steeds. Meer begonnen interesseren voor belemmerende overtuigingen. Um, en daar ook veel onderzoek naar gedaan heb. Op een gegeven moment kon ik eigenlijk niet meer anders dan daar een boek over schrijven. Ja, ja, ja. ja. We gaan even naar muziek. reis Journey heette dit album van Kelly Andrew. Jij hebt ook een reis gemaakt, eigenlijk in het schrijven. Want ja. uh, uh, het zou eerst. Uh, God heeft een marketingprobleem. Uh, dat werd natuurlijk. Dat werd een heel, iets heel iets anders. Belemmerende overtuigingen. Uh, was dat een, is dat een bekende. Uh, een uh, uitspraak? Of, of, of heb je dit zelf verzonnen? Nee, dat is een bekende uitspraak. Ik, uh, ik moest wel kiezen, want er waren op een gegeven moment drie, vier uh, termen die, uh, die hetzelfde aangaven. Uh, maar toen heb ik degene genomen die ik zelf het mooiste vind. Uh, want je kan ook destrateuse overtuigingen bijvoorbeeld, uh, hè, dat wordt ook wel gebruikt. Maar ja, dat vind ik zo uh, heftig. Ja. Dus laten we het iets gezelliger maken. Dus... Uh, ik heb dus gekozen voor de term belemmerende overtuigingen. Ja, terwijl er een, een titel waar je, uh, tenminste, dat had ik wel, je, je gaat er wel gelijk over nadenken. Dat is uh, zo van belemmerende en dan overtuigingen. Dat is, uh, het lijkt een beetje uh, een, een spanningsveld tussen die twee. Ja. ja, en het woord is milder dan het in de werkelijkheid is. Oké. Okay. Want uh, je zou kunnen zeggen, goh, een belemmering, uh, is het een belemmering? Ja, het is een belemmering, maar het is eigenlijk een totale stagnatie. Hm. Ja, dus uh, als jij de overtuiging hebt, ik ben niet goed genoeg... ik zal me gelijk even een voorbeeld erin gooien. Ja. Uh, dan staat jouw leven volledig in het teken van... ik ben niet goed genoeg. En dat betekent dat je dus je hele denken, je hele gedrag... Uh, volledig wordt bepaald. Dit, dit klinkt heel heftig, maar het is ook echt zo... Hm. Door deze overtuiging, ik ben niet goed genoeg. En voordat mensen gelijk denken, oh god, ik ben een bijzonderheid. Nou, ik geloof dat denk ik de helft van de mensen deze overtuiging hebben. Dus je bent, een goede, bent goed in, dan in goed gezelschap. Ja. Um, maar je bent dus verplicht om dat gedrag uit te voeren. Je hebt dus geen keuze. Dus vandaar in die zin is het, is het belemmerend. Ja, het is vreselijk. Maar ja, je wordt daardoor belemmerd, zeg maar, ja. om door te ontwikkelen. Ja, en, be, en bepaald gedrag... Uh, anders de, anders de in, gedrag ja, eraan vertonen. Precies, wat, ja. wat wel het wel uh, werkt. Ja ja, ja, ja, ja. Dus je blijft eigenlijk in een soort coconnetje zitten. In een, in een, ja Ook een soort tunnelvisie heb je natuurlijk dan van jezelf. Waar je, waar je dan niet uit komt, maar er zijn wel mogelijkheden om eruit te komen. Ja. En de, maar even terug naar het boek. Je legt het, in dit boek leg je het uit. Ja, ik heb dus een, uh, dit is het boek uit 2017 en het nieuwe boek dat, ben ik, uh, dat is nu geschreven en dat mm. komt over een paar maanden op de markt. Ja, ja, en wat, wat, uh, en dat, wat wil je met dat boek uh, vertellen? Nou, dit is het oude boek uit 2017, dat is dus een uh, boek, dat vertel ik van alles over blemmende overtuigingen, vooral hoe kom je eraan, uh, hoe kom je eraf en wat is het. En in het nieuwe boek, dat komt zo dus over een paar maanden uit, is, het ook, gaat ook over blem en overtuigingen, maar dat is een boek en uh, dat, dat heeft iets van 40 oefeningen en 28 werkbladen. Zo. Uh, die werkbladen kun je gewoon downloaden via de site: Blemmende Overtuigingen. En uh, daarmee als je. De als je dus heel veel van die oefeningen doet... dan ben je dus ook voor een heel groot gedeelte verlost van je belemmende overtuigingen. Okay. Dus dan hoef je niet naar een coach of naar een uh, therapie. Oké. Okay. Nou, dat scheelt wel een, een hoop gedoe. Uh, ja. Maar is het dan zeg maar zo goed te doen om... door middel van uh, deze aan de hand van deze begeleiding toch een soort van zelftherapie uh, te doen? Ja. ja. Nou, het is... Het... Kijk, veertig oefeningen. Dat, ja, stel je... dat je ze allemaal doet. Er ja, ja. zullen niet veel mensen zijn die dat allemaal doen. Maar stel dat je ze allemaal doet. Ja, dan ben je echt wel... Uh, nou, minstens een jaar verder. Oké. Okay. En uh, dan heb je echt heel erg grondig aan jezelf gewerkt. Dat kan ik je vertellen. Ook al ja, ja. heb je dan uh, niet met een coach of een therapeut gewerkt. Dus uh, ik denk, uh, het zal denk ik nooit zo grondig zijn als dat je een jaar bij mij bent. Dat zeg ik wel eerlijk, want uh, ik ben natuurlijk een professional. Ik ben erop gespecialiseerd om mensen te helpen met het loslaten van hun beleven en overtuigingen. Ja. Maar ik denk wel dat je een heel eind komt met het boek. En um, die, uh, ja, je koost ook mensen. Je hebt, je hebt in die zin, uh, als ik daar even op door mag gaan... Vind ik zelf, heb je wel een bijzondere uh, doelgroep. Met name directieleden, managers en, en andere professionals. Die jij leert om uh, zeg maar effectiever en efficiënter te werken. Dat is, uh, ja, je, je begeeft je wel in uh, bepaalde kringen, meneer Buitek. Ja. Hoe, hoe is dat gekomen eigenlijk? Uh, Zal ik een rare opmerking maken? Ja, mag. De andere groepen werkten niet met mij. <laughs> ja, het is niet een keuze eigenlijk. ook weer opnieuw geen keuze nee. want uh, ik, werk, ik heb ook met lage opgeleide gewerkt en met middelbare opgeleiden en dat, dat, dat, dat stagneerde dat, uh, en later dachten van ja maar ik heb ook best wel een ingewikkelde manier van coachen hmm. dus dat is oh. heel effectief ik, ik kan echt zeggen dat mijn methode super effectief is maar je moet het wel allemaal een beetje snappen je moet er wel een beetje een metafysie ook je moet ook een beetje zelf naar jezelf kunnen kijken bijvoorbeeld. En uh, ik heb gemerkt dat mijn uh, coaching veel, veel, veel beter werkt met mensen die hoger opgeleid zijn. Mm. Dus dan hebben we het over een hbo of een uh, master. Ja. En daarmee dus ook uh, professionals die hoger opgeleid zijn. En de uh, ja, directeuren en managers. Ja. Dus ik, ik kwam vanzelf bij die groep uh, uit. Ja. Dus het is in show niet zo'n keuze geweest. Nee, nee nou, grappig. Uh, je hebt het over, het is jouw methode... die heb je ja. gaandeweg ontwikkeld. Ja. Oké. Okay. Ja. En um, nou, dat is natuurlijk wel, uh, wel leuk... dat je dus uh, dat is eigenlijk... autodidactisch doorontwikkelt. Uh, is er veel leed eigenlijk... In, in, in, in bij de directies? Ja, het zijn ook mensen. Ja, het zijn ook mensen natuurlijk... <lacht> Ik moet wel zeggen dat een, een gemiddeld mens in de directie... die zal een betere jeugd hebben gehad dan, dan gemiddeld. Of, of een manager, want anders kun je dat werk niet aan. Nee. Ja, dus in die zin uh, merk je wel dat... stel dat ik bijvoorbeeld een, een, een, iemand uit de directie... of iemand die gewoon professional... iemand uit de directie zal ik altijd minder hoeven te coachen... dan een gewone professional. Omdat die mensen echt wel wat meer... Ja, aan hun ontwikkeling hebben gedaan en vaak een wat gelukkigere jeugd hebben gehad. Ze, weet je, ze zijn stabieler, ze, ze kunnen meer aan. Dat is niet voor niks natuurlijk. Nee, nee. Maar ja, goed dat ze dan toch nog een een, een pemmo, Ja, dat is natuurlijk wel. Uh, toch nog een coach moet, moeten worden. Maar dat is, ja, iedereen heeft natuurlijk in zijn leven. loopt hij ergens tegen aan van zichzelf, denk ik. Ja, of, of, of weet je, het kan ook zijn dat uh, iemand. Uh, loopt tegen zijn glazen plafond aan. En dan denk ik, man, maar dat hebben alleen vrouwen. Maar dat is niet zo. Mannen hebben dat ook. Dus je komt op een gegeven moment uh, carrière, carrière, carrière. Je hebt stel dat je op een gegeven moment manager bent van bijvoorbeeld 100 man. En op een gegeven moment zit je aan je max. En hoe komt dat? Dat komt door die belemmerende overtuigingen. Hmm. Als je nou die belemmerende overtuigingen die jou belemmeren weghaalt... dan kun je weer doorgroeien. Snap je? Dus... Er zijn ook managers die zeggen: Ja, ik heb wel meer kwaliteiten, bijvoorbeeld omdat ze intelligent zijn of, of, of bepaalde kwaliteit hebben. Maar ze komen niet verder door die Blender Overtuiging. Als je die dan weghaalt, dan kun je wel lekker doorgroeien. Wat, uh, wat is volgens jou een goede manager of een goede directeur of directrice? Ja, dat hangt een beetje vanaf van wie het vraagt. Uh, het vraagt nu aan mij, maar um, kijk. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld bij een multinational, als je dan kijkt van uh, wat is een goede manager? Die zullen een ander profiel uh, schets geven dan bijvoorbeeld een, een medewerker uit een afdeling. Maar ik zelf denk van wat is een goede manager? Volgens mij is die effectief, uh, is die heel respectvol naar, uh, naar zijn medewerkers. Probeert hij ook zijn medewerkers heel erg tot zelfontplooiing aan te, te zetten. Mm. Um, Verantwoording te delegeren? Want ja, heel veel te delegeren. Ik ben bijvoorbeeld, nou wordt het misschien heel technisch, maar ik ben enorm voorstander van leidinggevend coachen. Dat betekent dat je eigenlijk als een soort coach leiding geeft. En um, ja, dit gaat nu te ver dit programma, maar uh, in de, in de, in, na, als je dat dus een tijdje doet, een jaar of twee jaar. Dan is je effectiviteit van je afdeling toegenomen en het ziekteverzuim is gehalveerd. Zo. Oké. Okay. Ja, dat kost wel wat energie in het begin, want je moet wel behoorlijk bouwen als, uh, als manager, maar daarna heeft het alleen maar voordelen. Ja. Weet je wel, nou, zo'n manager, ja, dat, dat, dat vind ik super als je het op die manier aan kan. Maar je, het betekent wel dat je ook vertrouwen moet hebben, ja, bijna in, in, de, in de mensheid, in de kosmos, in jezelf, om daadwerkelijk ook uh, te durven. Ja. Maar ah, dan is het effect gigantisch. Ja. Zou een goede manager of directeur uh, het, het goed doen... als het uh, wat het dan ook is gewoon goed draait en werkt? Dus zichzelf eigenlijk bijna overbodig maakt? Nou, eigenlijk wel. Um, kijk, als je, mensen in hun, in, als je mensen in hun kracht zet... Dan kunnen ze op een gegeven moment zelf, dat hebben we ook wel, empowerment, ja. kunnen ze op een gegeven moment zelf beslissen wat ze nodig hebben. Dus dan leg je in feite de beslissing zo laag mogelijk. En dan kunnen mensen dus heel wow. zelfstandig van alles, van alles doen. En dat betekent dat je dus in feite zelf als manager veel minder hoeft te sturen dan een gemiddelde manager. Hm overbodig zal je niet uh, maken, want je hebt natuurlijk altijd wel... Nou ja, precies, je hebt de eindverantwoordelijkheid. Ja, en ook wat begeleiding hier en daar. Ja, ja, en af en toe ja. is een gesprek en zo. Ja, precies. Nou, helemaal goed. Um, we gaan even naar muziek. Een, weer een Nederlandse dame. Anne van Schothorst, zeg ik het goed. Ja, en zij speelt op harp... en wordt begeleid door uh, dames en heren... op bas, percussie, trompet. En uh, het is... Uh, ek, ik, ik... Ik is Eik, zo heet dit album. Nou, eens even luisteren. Hmm. en haar vrienden en vriendinnen nemen er ook ruim de tijd voor... om deze muziek te maken. Er zit er, ja, je was er even niet, Richard... maar er zit dan een, een pauze in dit nummer... dat je als en je helemaal wow. schrikt van... het is stil op de radio, maar het hoort, hoort gewoon in het nummer. Even terug naar jouw, uh, uh, nou jou, nou jou, jouw coaching... Je hebt een hele eigen stijl uh, ontwikkeld. Uh, dat wordt zeer gewaardeerd. Anders had je natuurlijk geen cliëntelen. Uh, maar is, kan je zeggen dat je die, die stijl hebt ontwikkeld door uh, die opleidingen die jij uh, gedaan hebt? Want je hebt behoorlijk wat opleidingen gedaan. En niet, niet dat de mensen denken van nou uh, Richard die, uh, die heeft het uh, uh, allemaal uit, uit de grote duim gezogen. Dus uh, het komt wel ergens vandaan. Ja, ik ben de basis is psychosynthese geweest, en dat is eigenlijk een vervolg op Freudse psychoanalyse. Oké. Okay. Uh, en daar heb ik heel erg geleerd om uh, met, uh, met subpersonen te, te werken. Nou, eigenlijk uh, is een subpersoon zelf een belemmerde overtuiging. En uh, dus die hele diepgang van, van die belemmerde overtuiging dat heb ik uit die studie. En daar ben ik in 1990 begonnen tot 1996. Uh, dus dat is eigenlijk wel een beetje de, de basis. Dus dat betekent ook dat ik als coach veel dieper ga dan een gemiddelde coach. Uh, mm. Eigenlijk is coaching normaal gesproken oppervlakkiger dan therapie. Maar ik ben natuurlijk opgeleid als therapeut. Dus uh, ik ben wel coach en ik coach op een uh, coachende manier. Maar wel met de diepgang van een therapeut. Mm. Over coaches is gesproken. Het is dus iedereen uh, kan zich coach noemen. Hè? Ja. Dat zijn steeds meer mensen die... Uh, de ene helft van Nederland coachen... de andere helft ja. van Nederland. Um, maar als ik zo op jouw website kijk... dan is... Uh, jij bent bijvoorbeeld... Uh, aangesloten bij... allerlei soorten bonden... Qua met, waardoor er een zekere... keurmerk of kwaliteit gegarandeerd wordt. Ja. ja je moet ook uh, voor die... beroepsverenigingen... Aan bepaalde eisen voldoen. Hè, bijvoorbeeld, ik heb uh, <coughs> zoveel interviews nodig per jaar. Uh, ik moet opleidingen doen. Uh, nou weet je, de, allemaal dat soort dingen. Je moet bepaalde... Als je, als je dan weer verlengt, moet je allerlei rapporten schrijven. Oh ja? En dan moet oh. je zoveel cliënten hebben gehad. En uh, zoveel dingen gedaan hebben. Dus het, uh, even, en het kost ook een hele hoop geld. Ja, ja. Dus uh, je moet echt wel... Uh, je moet er echt veel voor doen. Het, is niet, het komt niet zomaar uh, aanwaaien, uh, maar daarmee weten mensen wel dat je dus kwalitatief uh, ja, een soort basisnorm hebt. Dat je echt wel... Kijk, helemaal weet je het nooit zeker, maar uh, je hebt wel een soort... Uh, ja, je voldoet aan bepaalde basis eisen. Hmm. Is, is het als een, iemand met een... Uh een probleem bij jou komt. Uh, is het dan, uh, zeg maar... Ja, je, je zit een half uurtje te praten. Is het dan al snel voor jouw uh, kat in het bakje, Zo van, nou... We, we, ik heb al gauw het idee waar het aan ligt. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar ja, goed. Dat, dat is uh, o, omdat het zeg maar altijd toch via uh, bepaalde... Uh, gradaties gaat of, of, of dat, dat mensen, nee nou, ik zeg het niet goed maar uh, dat uh, problemen uh, zelden uniek zijn zal, zal ik maar zeggen. Klopt. Ik ben uh, natuurlijk uh, geoefend in het luisteren naar belemmende overtuigingen. Ja. En als iemand twee, drie uh, zinnen uitspreekt dan hoor ik er vaak al twee belemmende overtuigingen in. Echt nou oh, ja, zo. Dus, nou? Ja, ja hangt een beetje. Natuurlijk niet als ik bij de bakker sta. Nee, nee, nee. Maar uh, in, in mijn praktijk. Ja. Dus dan, uh, dan weet je al oh, uh, dat en uh, dat. Oh, dan gaan we daaraan werken. En, en ik moet zeggen dat mijn, uh, mijn, eigen, mijn eigenheid van mijn uh, werk... Is dat ik uh, veel met vragenlijsten werk. En uh, mensen, als die bij mij in de praktijk komen... dan moeten ze sowieso twee vragenlijsten invullen. Het kunnen er ook meer worden. Eentje is uh, gewoon de NAW, maar ook een ziektehistorie en verslaving en, en, en, en dat soort dingen. En de andere is een vragenlijst over wat er allemaal niet goed werkt in hun leven. En dat, uh, dat kan werk zijn, relaties, maar ook uh, bijvoorbeeld waar irriteer je aan, dat soort zaken. En als mensen dan die vragenlijst hebben ingevuld en ik lees dat, dan krijg ik een heel, heel mooi beeld uh, van wat er niet werkt. En ja. daar gaan we mee aan de slag. Hmm. Dus door die vragenlijst heb ik eigenlijk... een heel integraal, makkelijk, mooi beeld... wat er allemaal gedaan moet worden. Ja, ja, ja. En daar zitten ook die belemmende overtuigingen bij. En ga je met ze praten, dan wordt het eigenlijk bevestigd. Ja, ja, ja precies. En het grappige is dan, als ik dan bijvoorbeeld... Uh, de, de drie, drie maanden later zeg van... Uh, ja, dit en dat is dus zo. Uh, dat heb je gezegd. En dan zeggen ze, uh, heb ik dat gezegd? Nou, dan laat ik het zien. Ik zeg, ja, je hebt het gezegd. Maar dan kunnen ze er ook niet meer onderuit. Hmm, dat is misschien jij, een beetje gemeen. Maar jij. ja, het werkt heel effectief, want... Ze zijn daarna wel bereid om er werkelijk mee aan de slag te gaan. Ja, precies. Ja, de confrontatie. Ja. Ja. Helemaal uh, goed. En, uh, maar uh, blijkbaar was dat voor jou ook niet genoeg. Uh, want je bent uh, een nieuwe studie gaan begonnen. Je bent EMDR-therapeut. Uh, EMDR is een uh, methode uh, die succesvol is over de hele wereld. Het bestaat al een aantal jaren. Maar uh, Richard, uh, wil je ons uitleggen wat het nou precies is? Ja, uh, het staat, de afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Er uh, zit dus dat oog uh, in, hè, in deze titel. Het gaat erover dat je met je oog van alles doet en dat er dan uh, de deurtjes open gaan. Uh, tegenwoordig werken we niet alleen meer met het oog, maar ook met de oren en met het, het kinesthetische oh ja, okay. uh, het lijf. Mm. Ja, de, of, de officiële... De officiële manier vanuit de psychiaters de psychologen die werken alleen nog met de ogen. Hmm. En dat is de bekende lichtbalk van ongeveer een meter breed. Waar dus dat lichtje heen en weer gaat. Misschien uh, wel eens gezien. Wij, in mijn opleiding werken wij uh, ook, omdat we veel holistischer werken, werken we ook met uh, koptelefoons. Dat betekent dat er dus geluidjes van links naar rechts gaan. En uh, ook kinesthetisch, dan, dan tikken we op de knieën. Okay. Links, rechts, links, rechts. Hmm. En wat is dat eigenlijk? Dat betekent dat de linker en de wordt verbonden. En daarmee zet je het deurtje open naar trauma. Want het trauma, het gaat altijd over trauma's. Hè? Want het trauma dat wil niet gezien worden. Oftewel als mens, om jezelf te beschermen... zet je een deurtje dicht. Maar met EMDR kan je het deurtje weer openmaken. En door deze techniek, ook de dingen die je dan zegt... ga je als het ware... Dat deurtje openmaken, je haalt als het ware die trauma eruit. Je haalt de spanning eraf hmm. en je zet er als het ware een nieuwe uh, boodschap in. En okay. ja, dat klinkt heel hokersproken, maar ja, het werkt ontzettend goed. Ja, ik heb het gezien aan een oud collega van mij. chauffeur in Hoofddorp. Die uh, er op een gegeven moment, na nou, dertig jaar of langer nog, op het uh, busje, zoals ze dat dan noemen de helemaal doorheen zat en uh, echt huilend op uh, aan de keukentafel op zijn werk zat. Een EMDR-therapie gehad en uh, nou, had eigenlijk zijn kwaliteit van leven weer terug. Want het is eigenlijk zo toch dat je zo getraumatiseerd bent geraakt dat uh, je geen kwaliteit van leven meer hebt. Ja, dat kan. Je kunt van uh, lichte naar hele zware trauma's. Kijk, ik zou even. Ook dacht uh, dat alleen voor zware trauma's. Nee, maar, een vriendin van mij die heeft uh, een keer een ongeluk gehad met een fiets en uh, die is tegen een uh, andere fiets opgeknald, is met de hoofd op het, uh, nou, is mijn eigen vriendin. die met de hoofd op de, op de asfalt gekomen. Ja. We hebben dat moment van uh, botsing hebben we teruggehaald met EMDR mm. en uh, nu zit ze weer heel ontspannen op de fiets en dat zat ze daarvoor niet. Nou, dat meisje bof maar met jou. Uh, ja. <laughs> geweldig, geweldig. Dus dat is niet een hele zware trauma. Maar nee. je kunt ook uh, rituele. Ja, nu het is wel heel zwaar, maar rituele kindermishandelingen. Daar kun je het ook voor inzetten. Ja, ja, en, ja, ja. En, en dat zijn elementen die dan je hele leven vergallen. Ja, precies. precies. Ja. Het wordt wel gebruikt bij, uh, nou, bij uh, mensen van de hulpdiensten en militairen natuurlijk. Ja, uh, ja. PSS, PTSS. Ja, posttraumatisch stresssyndroom uh, wordt daarmee behandeld. Uh, je, Ben je eigenlijk al uh, als therapeut zodanig mee bezig uh, dat je... Uh, want ik bedoel, er zijn ongelooflijk veel mensen getraumatiseerd. Uh, mm -hmm. Maar heb je al uh, ergens een voet tussen de deur kunnen krijgen om uh, mensen te helpen? Nou, gewoon via mijn eigen praktijk. Oké. Okay. Ja, dus, Die praktijk is trouwens in Vogelenzand. Ja, hè? klopt. Ja. Aan de Bekslaan. Backs, slaan. Nee, ja. Nou, ja. Ja. Ja, dat is dat uh, witte landhuis waar je bijna tegenaan rijdt als je naar ingang. Uh, uh, Hoe heet het dan ook weer? Ja, van een van de ingangen van de waterleiding duinen, Pannenland. Pannenland, ja. ja. Als je naar de ingang Pannenland gaat met het leuke pannenkoekenhuis met ja. het open haartje. Dan rij je bijna tegen dat landhuis op, dat witte landhuis waar ik zit. Ja, ja daar ik geloof ik. Dat, nou, dat, nee, daar gaan we het niet over hebben. Want het is nog particulier eigendom hè? Dat, dat landhuis. Daar wonen ja. ook mensen in, hè? De Barnaars. Oh ja, de Barnaars. Dat, die ja. kennen we van de, van de boulevard. Ja ja, ja, ja, ja. En in Haarlem is nog een museum. Barnaar. Oh ja? Ja, en de, de, de Barnaars die wonen hier dus in het landgoed. Die hebben twee landhuizen. En uh, die wonen daar. Dat zijn twee zussen. En uh, die hebben nog een behoorlijk stuk... Uh, want de campingvogelenzoon bijvoorbeeld is, er, is ook nog van hun. Oh. En een heel stuk duin hoort daarbij. Uh, ehm... Um, ja, dus dat is een hele beroemde uh, familie. Ook voor Zandvoort. Ja, inderdaad. Ja. Um, maar even terug naar die EMDR. Die, dat wordt dus op die Bexland uh, gedaan. T, um, maar dat loopt lekker. want ja. het, het, is, het is nog niet zo lang geleden, toch? Dat je dit, uh, hiervoor gediplomeerd bent. Nee, ik ben in december uh, afgestudeerd. Uh, ja, mensen weten me te, te vinden. Het moet nog wel even een beetje, een beetje op gang uh, komen. Maar... Um, ja, dat komt, dat komt vanzelf. Ja. Je had het over... God heeft een marketingprobleem... maar Richard Buitenhek heeft geen marketingprobleem. Want ik denk dat het vaak ook van mond op mond reclame nou ja. gaat. Hè? Dat, uh, jij hoeft niet te adverteren, denk ik. Hè? Nee... Maar ik heb wel een marketingprobleem. Oh. <laughs> omdat ik het vreselijk vind. <laughs> ik, ik heb acquisitieproblemen acquisitieprobleem en een marketingprobleem. Omdat ik dat gewoon echt helemaal niet... niet dat zit zo niet in mij. Oh. Om dus, je te verkopen bedoel je? Ja. ja oké. Okay. Ja. Ik heb zelfs in de sales gewerkt bij Atos. Dus ik, ik, ik weet echt wel uh, technisch hoe het moet. Ja. Maar um, nee, dus ik doe daar helemaal niks aan. Dus je hebt daar een belemmende overtuiging in? Uh. Nee, nee, oh. dat, is, dat is meer... Ja, ik weet niet of je de human design kent. Ik gooi me wel eens even wat op. Nee. En daar ben ik projector. En de projectoren, die, die kennen dat wel. Die, dan is het kernthema van je leven... is waiting to be invited. Oftewel, je moet wachten tot mensen je vragen. Hmm. Dat staat zo haaks op de acquisitie en, en ja. marketing. Dus ja. het, Mijn hele lijf heeft weerstand daartegen. Dus ik heb het gewoon geaccepteerd. En ik denk, nou, het komt op mijn pad. En ik kan er prima van leven. En ja. Ik kan er leuk van op vakantie. Dus laat die hele, dat hele sales traject maar lekker gebeuren. En dat, uh, dat, dat ontstaat wel. Ja, precies. Wij gaan even een kleine intermezzo houden. Tenminste, als ik de, de goede, de goede cd'en aanzet, dat doen we op deze manier. Intermezzo, een album... Ik kom nog even uit aankondigen van Stefan Roders. Dat is van een Engels label. Ik deed in mijn New Age muziektijd veel zaken met uh, buitenlanders. Uh, met name Amerikanen, Engelsen, uh, Canadees ook wel. En zelfs tot en met Japan aan toe. Maar eerst Stefan Roders. van Rodas. Uh, eens even kijken. Ja, Richard, we gaan naar uh, het, uh, het laatste gesprek uh, voor uh, dit programma in gesprek met. Uh, voor de mensen die later hebben ingeschakeld, Richard Buitenhek is uh, mijn uh, gast. Uh, even een kuchtje. <kwijden> Zo. Dat is wel fijn als je een muziekje dan op de achtergrond mee laat draaien. Richard. Uh, Naast dat je coach bent aan de, aan de Bekslaan in Vogelenzang en het uh, prachtige pand van uh, de Dames Banaar, uh, geef je ook nog les. Ja. Hoe, hoe, dat doe je ook al lang, hè, volgens mij. Ja, dat doe ik ook al twintig jaar. Uh, ik geef ongeveer de helft van mijn tijd les op een uh, hogeschool als freelance uh, docent voor volwassenen. Um, en dan geef ik uh, psychologie en, uh, en coaching. En uh, heel af en toe nog eens projectmanagement uh, opleiding, omdat ik dat vroeger geweest ben. Je bent eigenlijk je eigen concurrenten aan het uh, opleiden. Ja, um, dus ja ik is... heb al heel, heel veel coaches opgeleid. Is dat niet een beetje raar? Nee hoor, het is prima ja oh, daar zit je niet mee dat je denkt van uh, ja maar iedereen die ik uh, opleid en, en, uh, en examineer dan uh, ja die, die staat morgen in de zoals we dat noemden, in de gouden Gids. nou heb jij wel eens van het begrip overvloed gehoord nee, nee ja ja nou, als je daarin gelooft, dan zit je nergens meer mee. Oh, oké. Okay. <laughs> en dan had ik dat boek natuurlijk ook niet geschreven. Het heel nee, wilboek. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, dat boek is denk ik toch wel iets... om uh, ook een stukje uiteindelijk naamsbekendheid uh, op te bouwen. Ja. Ja. Al is dat natuurlijk met het andere boek al behoorlijk uh, gebeurd. Maar ja. ik denk met twee boeken dan, dan gaat het wel misschien weer wat meer. Maar je vindt het leuk lesgeven? Ik vind het heel leuk, ja. Ja, het is... Uh, want, wat, wat... Het, zijn, het zijn hele leuke vakken ook hè? coaching en psychologie. En uh, ja, mensen zijn heel gemotiveerd als ze bij mij in de klas kijken. Dat is wel fijn. Ja. En uh, ja, je, hebt, je gaat toch ook met uh, mensen de, de, de diepte in. En uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk. Maar mijn, mijn zingeving is: mensen helpen bij een persoonlijke ontwikkeling. Ja, ja, dat ja, dat ja, kan ja. ik dus ook uh, als ik als ik ze dus lesgeef in ja. een. Uh, met coaching, dus dat is ontzettend leuk om, uh, om te doen. En dan hoe moeten we ons dat voorstellen? Zo'n lesgever op zo'n hogeschool zit er ook 30 man in een klas of uh... maximaal 20. Oh, max 20. Oké, okay, dan. Ja. Nou. Nog een beetje te overzien natuurlijk. Ja. En is het dan... Uh, ja, ik, ik ben destijds psychiatrisch verpleegkundige geweest. Wij begonnen ook met twintig. En na een jaar waren er vijf over. Waarvan uh, de helft uh, bijna zelf in therapie moest... Uh, dus bij jou zal het niet zo, heel erg, niet zo erg zijn, denk ik. Nee hoor, want uh, dit is natuurlijk niet zo uh, heftig als uh, verpleegkundige, psychiatrische verpleegkundige... Nee, eigenlijk blijft iedereen wel redelijk uh, binnen het boord. Hmm. En, en dat zijn ook niet... Kijk, zo'n module algemeen psychologie... Dat is, uh, dat, duurt, uh, dat is drie zaterdagen binnen twee maanden. Oké. Okay. Weet je, dus dat is nog wat te overzien. En, uh, een beetje coachopleiding. Ja, ik geef er eentje, die duurt een jaar. Maar de meeste coachopleidingen duren maar een half jaar of, of, of drie maanden. Dus uh, ja. dat hangt een beetje van de module af, module af die ik geef. Ja, ja, ja. Oké. Okay, um... En als deze mensen klaar zijn, dan zijn ze ook echt zeg maar gediplomeerd coach. Nou, of? Kijk, wat je al zei, coach is vrij. De titel is vrij om te voeren. Kijk, als jij bij mij een, een jaar een coachopleiding hebt gehad, dan ben je natuurlijk nog niet in staat om een eigen praktijk te starten. Nee. nee want dat is. Uh, ik zeg altijd: wil je een goede coach worden, dan moet je minstens op een hbo opleiding hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. Want anders dan, uh, ja, dan kun je nooit een goede coach zijn. Hm. Oké, okay. Richard, we gaan eens even nog de puntjes op de i zetten. Want uh, je doet verschillende dingen en je hebt ook bijna voor al die verschillende dingen een eigen website. Ook wel lekker. Uh, doe je dat allemaal zelf eigenlijk als, uh, als oud-ICT'er? Uh, Eén site belemmerde overtuiging heb ik helemaal zelf gemaakt. Uh, zelf met, samen met mijn vriendin. En die andere twee die, uh, die zijn geschreven door een professional. Oké, okay, okay. dan besteed je dan toch ook wel uit? Ja. Ja, ja. Um, nou, de, nog even over de mindful wandelingen. Laten we daarmee beginnen. Ja. Nou, dat is dus www.mindful-wandelen.nl. Ja. Uh, en daar vind je alle informatie. Kun je ook opgeven voor wandelingen? En dan uh, je coaching. Dat is rbtc.nl. En dat staat voor Richard Buitink training en coaching. Ja. rbtc.nl. Dat is lekker kort. Uh, uh, en dan had je, dacht ik. Belemmen overtuigingen. Belemmen overtuigingen ook nog en website. En dat is gewoon www.belemmenovertuigingen aan En daar vind je dus alle informatie van de, de twee boeken. En als je dus uh, die uh, werkbladen wil downloaden... dan kun je de, de Word-versie downloaden. Kun je dus gewoon lekker gaan invullen via je computer. Die kun je dus ook op die site uh, downloaden. Moet je dan niet het eerste boek gelezen hebben... voordat je aan het werkboek kan beginnen? Nee, het, het werkboek is een uh, subset. Een soort samenvatting van het eerste boek. Dus de, alle informatie die in het eerste boek staat... staat in de samenvattingversie ook in het tweede boek. Oké, oh, oké. Okay, okay. Wat misschien leuk is om te vermelden, Benno... dat ik doe altijd uh, gratis en vrijblijvende doe gesprekken. Oké. Okay. Dus als mensen nou geïnteresseerd zijn, uh, en maar ze weten het nog niet, of ze twijfelen, of moet ik nou wel EMDR of niet, of uh, ja, weet je, kom gewoon lekker langs, maak een afspraak. We hebben gewoon een gezellig gesprek van een uur. En ik laat je ook nog even het landhuis zien. Zo. Ik krijg lekker uh, kopje thee en uh, prima, weet je. En als je daarna zegt, nou, dat is het toch niet, nou, helemaal goed. Hmm. En uh, misschien besluit je om wel een uh, traject te doen. Nou, dat ook. Uh, Helemaal goed, natuurlijk. Natuurlijk, ja, ja. Nou, dan zijn we mooi aan het einde gekomen van deze aflevering. In gesprek met, een, uh, in dit keer met Richard Buitenhek, de Zandvoorter, uh, of geboren Halemer. Uh, Richard, uh, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Graag gedaan. En, en een goede vakantie alvast. Want je bent straks natuurlijk weer vier maanden op weg. Of zo. <laughs> kan het soms ineens zijn hè, bij jou. Hè? Ja, dat is volgend jaar. Als, als, als, als... Dit jaar het vijf weken. Oh vijf weken. Oh, je doet het rustig aan. Ja. Goed zo. Dankjewel. En uh, we gaan afsluiten natuurlijk met muziek. Is even kijken. Waar heb ik nou weer mijn... Um, ja. Ik. Uh, is even kijken. Een Amerikaan. Summon De uh, win van uh, Timothy Wenzel. Ja, eens dus even kijken. Nee, ik heb geen. Uh, ik vind het altijd wel leuk om een jaartalletje te zeggen. Maar nou, dom maar niet. Graag. Mijn naam is Benno Veugel. Laat ik dat er vooral nog even bij zeggen. Graag tot de volgende keer. Dag.